Ja, welkom terug bij het tweede uur van deze vijfde Play It Loud Dutch Fury Goes provincie special... waar ik in navolging op de vorige special met de Drentse metal scene... vanavond de Overijsselse metal scene onder de loep neem. Dankzij speciale gasten die veel voor de scene hebben betekend... of de toekomst moeten zijn... en de invloedrijke en opkomende bands die deze provincie heeft voortgebracht. En dit tweede uur gaan we hiermee verder... en hoor je weer veel uitgediende bands die de scene hebben vormgegeven. Maar ook een aantal jonge opkomende acts die recentelijk zijn ontstaan. We begonnen het uur met de technische oldschool death metal van het uit Haaksbergen komende Cadair... en het nummer Close to Decomposing... afkomstig van het debuutalbum Mass Emission uit 2003. De band, opgericht in 1998... gecombineerd verpletterende riffs... dynamische tempowisselingen en sombere sferen... en staan bekend om hun energieke live shows en een medogeloze groove. En van Haaksbergen reizen we af... naar het nabijgelegen Nijverdal. Uit het niets, uh, want roundabouts ontstond. Een band die rauwe en catchy rock brengt... met bakken enthousiasme. Sinds hun debuut in 2023 heeft de band... Indruk gemaakt op festivals als Paaspop en Hoochie als support voor Steel Panther en intieme zalen zoals Burgerweeshuis in Deventer en de Metropool in Enschede. En dit leidde tot deelname aan het nieuwe RTL 4-programma, De Headliner. Shows op Daupop en een selectie als Beurs Act van Metropool op Metro's Fijnest en voor het Booster Festival. Op 15 maart vorig jaar released de band hun explosieve debuutsingle Out of Your Mind, en deze hoor je nu. ZFM Zandvoort. Hey, ik ben Kees. Dit is Matthijs, dit is Jono en Daniel. Wij zijn uit de speel uit Deventer, een metalcore band. En wij zijn geselecteerd voor de Burgerbeurs 2024. Moet ik gewoon, ja, ik, ik ga gewoon beginnen. Oké. Okay. <laughs> wij maken melodische metalcore, die de gloriedagen van de 2010s weer tot nieuw. Oké, oké. Oké, oké. Wij zijn een jonge band die het genre weer een nieuw leven inblaast. Wij gaan de Burgerbeurs dit jaar gebruiken om ons uh, allereerste album af te maken. En alles wat daarbij komt kijken. Dus uh, de singles uit te brengen, de marketing, de muziekvideo's. Daarnaast zou het ons heel vet lijken om uh, met de Burgerbeurs onze live show te perfectioneren. En die dan ook hier uh, te showen in het Burgerweeshuis. Aansluitend hoorden we de jonge metalcore bands reality-speel uit Deventer... met de track Aftermath van hun vorig jaar verschenen debuutalbum The End of the World. De heren hebben shows mogen spelen in onder andere AFAS Live... en zelfs een UK-tour UK achter de rug... Deventer was de band onderdeel geweest van de Burgerbeurs. Het talentontwikkelingstraject van het Burgerweeshuis in Deventer. En je hoorde ze daar zelf over vertellen in de thuisstad Deventer. En van Deventer reizen we vervolgens af naar het westen van de provincie. Waar de IJssel uitmondt in het IJsselmeer. De Hansenstad Kampen. waarin in 1989 de thrash metal-formatie Deadhead werd opgericht door de vier originele leden. Tom van Dijk, Robert Woning, Ronnie van der Wij en Hans Spijker Met een duidelijke missie. Ruim drie decennia later is Deadhead uitgegroeid tot een band die niets aan intensiteit energie of overtuiging heeft verloren. De rauwe, agressieve sound waar Deadhead onbekend staat... gedreven zang, opgefokte riffs, furieus drumwerk... en gierende solo's vormen nog steeds de kern van hun optredens. Ik heb gitarist Robert Woning nu aan de telefoon... die ik bereid vond wat te vertellen over de activiteit van de metal scene in Kampen. En aan sluitend hoor je dit, dit jaar de track... Dissolved in Purity van de heruitgave van Repression Tank, originele 2009. Robbie, goedenavond, of Robert, moet ik eigenlijk zeggen... of mag ik ook Robbie zeggen ja Rob Robby zeg maar ja oké okay, helemaal goed nice. uh, dank Ik je Als al wat ouder hè, dan ben je geen Robby meer nee okay. daarom <laughs> Robert dus <laughs> ja? uh, Deadhead het bestaat inmiddels al sinds de jaren tachtig hoe is het om met dezelfde band zo lang actief te, te blijven in een genre dat uh, continu verandert ja we maken er altijd grapjes over hè? dat we niks anders kunnen mm -hmm. Ja, dat is niet helemaal waar, denk ik. We hebben allemaal wat andere dingen gedaan. Maar het is, ja, het is gewoon cool. Ik denk dat het cool is dat je gewoon nog steeds met... Uh, ja, in dit geval nu drie kwart van de originele bezetting speelt. Ja, inderdaad. Uh, ja, je merkt toch wel heel erg dat, uh, dat je dan half woord genoeg hebt. Bijna als een relatie, hè. Mm -hmm. <laughs> en dat je dus met, met schrijven en spelen... dat je dezelfde keuzes automatisch al maakt. En uh, ik denk dat we ook nog steeds allemaal heel veel lol hebben... in het maken van die muziek. Die uh, weliswaar trash is, maar ook wel weer een beetje bijzonder. Omdat het allemaal wat sneller en agressiever is. Ja, een beetje desmetel. Ja. gaat gaat gaat lekker. Lekker. Goed om te horen. Uh, jullie komen uit Kamp, hè, wat ik al zei. Uh, hoe zag de metalsine uh, daaruit toen jullie begonnen, vergeleken met hoe die nu is? Uh, zie je duidelijke ja. verschillen? Ja, kle kleine disclaimer, niemand woont meer in Kampen. Oh, niemand woont meer in Kampen, maar jullie waren wel maar, opgericht, toch? Maar. Nee, maar de oefenruimte is daar nog steeds. Oh, okay. De basis was daar. De basis is uh, daar. Ja. Ik, ik, ik denk dat, dat, dat en dat zal denk ik, ik weet niet, ik heb niet veel andere interviews gehoord hoor, maar um, dat het altijd uh, de omstandigheden maken, vaak ook dat mensen uh, tot een soort van wasdom komen. Mm -hmm. Uh, ...of dat nu een poppodium is, in ons geval was dat Hedon in Zwolle... ...waar elke vrijdag metal was, ja, ja. Run lang. Ja. Uh, dan komt er een scene rondom zo'n uh, zo zaal, zeg maar. Mm -hmm. Dan hadden wij in Kampen ook al een zaal... ...waar ik al als heel klein jochie al allerlei metalbands zag. Mm -hmm. uh, obscuur, uh, maar soms ook een grotere band, Vengeance... Uh, de, ja, een aantal andere bands uit die tijd... ...Highway uh, Child, Heloise... Oh, ja. um, A picture, Weet je wel, die speelden daar allemaal wel, dus dat sprak allemaal heel erg tot de verbeelding, maar ja. bij ons was het vooral de oefenruimte die ernaast lag. Ja. Uh, heel betaalbaar. Uh, bergkasten voor alle bands. En ook heel, heel veel bands. We hadden toen een kunstacademie in Kampen. Okay. Die is inmiddels al uh, door, door Zwolle gestolen eigenlijk een oh. beetje. Okay. Uh, want alle HBO moesten nodig naar Zwolle. Mm -hmm. uh, maar ja, doordat er een kunstacademie was... had je de gekste bandjes, maar ook hele creatieve bandjes. Uh, wij, wij zaten ook heel veel in die oefenruimte uh, te kijken bij andere bands. En dat was helemaal niet altijd metal hoor. Er nee. een, bijvoorbeeld een popband die altijd heel strak speelde. Okay. Uh, dat was een hele goede... Hardcore band. Dus dat werkt het allemaal heel um, inspirerend en stimulerend. Ja. En je probeert het toch ook wel een beetje elkaar, nou ja, ik wil niet zeggen de loef af te steken. Maar nee. kijk, en als je zo dat soort omstandigheden hebt, je hebt een plek om op te treden, uh, ja, je hebt zeg maar reacties, apparatuur goed voor elkaar, uh, oefenruimte goed voor elkaar. Ja, dat, dat werkt wel goed voor een band. En dat heeft Dedded. ja absoluut verder geholpen. Oké, okay, nou, helemaal goed. En uh, als een van de eerste trash bands in Nederland hebben jullie ook veel uh, meegemaakt natuurlijk. Hebben jullie het gevoel dat Deadhead een rol heeft gespeeld in het inspireren van jongere bands uit de regio? Ja, uh, misschien wel van dat we dan dingen bereikt op een gegeven moment. Ik denk mm -hmm. dat we relatief laat waren met het spelen van trash, want we deden dat eigenlijk in de hoogtijdagen van, van de death metal. Ja. Ja, dan kan je, als je dan in marketingtermen denkt, dan is dat misschien niet zo'n slimme zet geweest. Maar het pakte voor ons altijd wel goed uit. Want ja. wij speelden dus bijvoorbeeld op festival met vijf uh, death metal bands. En dan waren wij een beetje de afwijkende band. Omdat ja. dat, nou ja, dat, dan merk je ook gewoon aan het publiek, die waren wel even toe aan wat anders. Nou, je bleef Precies. daardoor misschien ook wat beter hangen bij de mensen dan, dan de derde death metal band van de avond. Mm -hmm. Dus het, het werkte goed en we hadden altijd wel extreme zang. Hè? Dus niet, niet, zeg maar, Flotsam uh, en Jetsam uh, of... Uh, ja metallica, maar echt wel een beetje de ruigen zijn à la uh, nou ja, sleeën, creator, zeg maar. Ja, dus daarom pasten we er altijd wel bij. Okay. En um, ja, dat heeft ons eigenlijk altijd wel ook een beetje onderscheiden, denk ik, maar uh -huh. ook wel uh, een heleboel opgeleverd. Ja, en ook uh, shows in het buitenland mogen spelen? Ja, bij vlagen. Een paar keer met zo'n grote bussen al door Europa geweest, uh, ook wel okay. heel veel losse shows, bepaalde ja. landen waar we het goed deden, ja. ook wel een heleboel teleurstellingen gehad in die tijd, maar ah. ja, dat zeggen we ook altijd als je in een band speelt, het belangrijkste eigenschap die je moet hebben omgaan met teleurstellingen. Ja, precies. <laughs> en uh, een heleboel mooie dingen gedaan hoor, met, met allerlei helden gespeeld in, in de afgelopen 35 jaar, van Slayer en Exodus tot okay. uh, Cedus en wow. ja, allemaal coole bands, maar ja, ja, ook wel uh, dat je af en toe andere bands het veel beter zag doen, dat hoort erbij hè? ja. Precies. Uh, uh, hoe kijk jij uh, naar Overijssel als metalprovincie? Uh, is er iets stiperends aan, bands uit uh, deze regio, denk je? Nou, ja, het was toen zo'n was ding vanuit Atschok toen. want je had ja. de Bay Area had je in, uh, hoe heet dat, in, in, in de buurt van San Francisco in, in Californië. Mm -hmm. En dan had Mike van de Aardschok met de Mike, die had dan bedacht dat, dat dan bij ons was de Boer Area. Dat vond hij super grappig van zichzelf. Ja. En, op een gegeven moment werd het een beetje irritant hoor, toen hebben we net gedaan Verhuis, Zij uh, waren naar Almere haven. Mm -hmm. Maar uh, het was wel een hele vruchtbare uh, omgeving gewoon. Je had zeg maar, ook Hardenberg bij ons, waar Alta vandaan kwam. Je had Zwolle, ja. waar ook wel goede mensen vandaan kwamen. Nou ja, Overijsselen, breed. Ik bedoel, dat loopt tot aan Duitsland. Ja, ik ik bedoel, uh, nou, ja, en pestilence is eigenlijk ook wel uh, ja, van, ja, van ons. Zeg maar. waar, dus het was wel, ja, ja het was een goede omgeving. Veel zaden waar je kon optreden, vooral in de jaren negentig, elk dorp dat door vijgen jongerencentrum. Mm -hmm. Gesubsidieerd. Ja. <laughs> en uh, dat ging gewoon heel goed, en je kon altijd shows doen, er kwam ook vooral in de begintijd uh, honderden mensen op af, mm -hmm. in de jaren negentig was het wat minder uit met de grunge en zo. Ja. Maar uh, het was ook een goede omgeving geweest en ik vond Noord-Holland altijd wel goed, maar je merkt gewoon wel in de Randstad dat het daar heel, uh, nou ja, toch wat verspreider was en kleiner. Cool. En ik, in, in, in Brabant en, en het oosten van het land was, van het was meer, traditioneel wel, ja. wel wat ja. meer geschikt, ja. Klopt. Ja, dat, uh, dat merk ik ook inderdaad. Dat het ook wat daar uh, meer leeft, inderdaad. En, en, en uh, hoe kijk je er nu tegenaan? Tegen de zien uh, tegenwoordig? Op het ja, nou, dus de, ik moet zeggen dat de podiums, die zijn allemaal, vroeger was dat gewoon een oude schuur, die was dan maar een concertzaal geworden. En we hebben nu laatst de Steenlight gespeeld in de Buzer mm -hmm. weer, dat, dat is helemaal niet zo'n grote zaal. Ja, maar die dan hebben dan ik, het ik boel, echt ja. enorm goed voor elkaar. En, ja. en, en, en podium, Hoogveen, en, dat is trouwens Drenth hoor. Ja. <laughs> maar ja. ik bedoel, hier in de omgeving, Hedon Zolle, is natuurlijk gewoon een hele, hele goede zaal. En uh, dat, dat, is, dat is echt wel professioneler geworden, met hele goede apparatuur, goede lichtmensen. Goede, ja. Dat wordt wel uh, ik, ik ingeïnvesteerd. Inge veel. Ja, ik denk dat het heel goed uh, nog steeds hier is in de omgeving. En we hebben mooie zalen, ook ja. met name Enschede, Hallo. Ja, de metropool inderdaad. Een ja. goede zaal, ja. bekend om de Metal zeker. Festival zeker. Uh, um, uh, zie jij vandaag de dag nog nieuwe jonge metal bands opkomen uit uh, Kampen? Of overijs wel, waarvan je denkt, oh, die houden de vlam brandend. Ja, dus, kijk, je ziet natuurlijk dat het steeds moeilijker is om, om, ja. om naam te maken... Want alle, alle bands die ooit begonnen zijn, die bestaan allemaal nog. Ja. Maar, maar ik zie wel af en toe jeugd die echt... Uh, er is één gast in Kampen toevallig dan, ja. die uh, Daar ben ik ook wel eens geweest uh, een keer een avond. Maar die, die, die zoekt allemaal nummers van ons uit. En dan appt hij mij van hoe doe je dat. Ja. <laughs> en dus, en die, zijn echt, die maken wel enorme sprongen. Je ziet natuurlijk tegenwoordig met YouTube en dat soort uh, middelen... ...dat mensen heel snel beter kunnen worden. En ja, dan dan precies. Dan die, die video's die ze delen, ja. Oh, nee. van, van zeg maar, hoe krijg je een goed gitaar geluid? Ja. Hoe, spe, hoe spelen die band dat eigenlijk? Nu ga ja, ja, je ja, alles op internet opzoeken. Dus ik, ik denk dat jonge bands het wel een stuk makkelijker in dat op zich. Ja, dat zeker. Ja. Dat ben uh, ja. ik ook achter. En uh, tot slot, uh, waar staat uh, Deadhead op dit moment? Uh, zijn er nog plannen waar we naar uit kunnen kijken? Live of platen? Uh, ja, kijk, we hebben ook af en toe weer pech, want we hebben een zanger die speelt ook nog in een andere band die vrij veel optreedt. Mm -hmm. We uh, hebben nog weer gevraagd voor een coole show. Maar dan zitten we onze drummer weer op een festival. Je merkt toch wel dat er heel veel dingen altijd op dezelfde datum vallen. Ja. Dus dat is echt een beetje de curse van in ieder geval voor ons. Ja. Dus dan heb je graag een je aangeboden. En dan heb je al iets anders afgesproken. Uh, ja. Dus hier uh, en daar niet... ook wel pech. Maar ja, daar hebben we nog wat shows staan. Uh, volgend jaar ook weer. Uh, Oké. Okay. Bezig met nieuw materiaal voor een volgende plaat. Het is een stuk of zes nummers klaar. Okay. Dus we gaan gewoon lekker door. Ja, ja. Nou, helemaal goed om te horen. We kijken er naar uit. En uh, we gaan uh, nu uh, luisteren zo direct naar uh, een, een nieuw heruitgebracht nummer he, van jullie. The Impurity. Impurity, ja. is een oud nummer, al maar uh, in een nieuw jasje. Kan je me daar nog ja. iets over vertellen? Uh, ja, dit was de laatste plaat die uh, nog uit moest komen. Mm -hmm. Helemaal hard, ons label heeft de alle oude platen op uitgebracht gebracht en ja. dan ook een cd-versie opnieuw en dan met extra nummers. En dat wilden we nog uh, netjes afmaken ja. en we hebben nu dus Ralph de Boer weer Oké. Okay. En die speelde in de tijd van Deep Pressing Tank, wat zo heette de praat oorspronkelijk, ja. uh, speelde die ook bij ons. Dus het is eigenlijk wel heel mooi dat hij nu weer bij ons zit nu we deze reissue doen. Zeker. Ja. En uh, ja, uh, we vonden dat deze wel een upgrade verdiende. En dat is gedaan door Erwin Hermsen, die ook ja. onze laatste, de andere platen, de laatste drie platen gemixt heeft. En Dank ik denk ik ook erg goed gelukt is. Alright, nou goed om te horen. We gaan er naar luisteren. Dankjewel voor het gesprek en uh, voor hey, alles. Ja, uh, ja, graag gedaan. En wat Deadhead uh, al jaren betekent voor de Nederlandse Metals hier, natuurlijk ook specifiek over Hijssel. Ik uh, wens je heel veel succes met uh, alles wat er komt. En we uh, ja, blijven jullie volgen natuurlijk. Oké, okay, dankjewel. Graag right. gedaan. Fijne avond. Ja, Doeg. Hoi. destroyer. in Tot slot hoorde je Dear Humanity van het eveneens in kampen en in 2021 opgerichte groovy hardcore band Suicide Prophet. In 2023 nam de band de gelijknamige debuut EP met zelfgeschreven songs op en waar de Dear Humanity ook op te vinden is. De band omschrijft haar muziekstijl zelf als een mix van punk, hardcore, death metal en stoner. En De band putt hun lyrische inspiratie uit de moeilijkheden van het leven en pijn omzet in kracht. En aan de telefoon heb ik Leon Helleman, frontman van Suicide Prophet. De band heeft zijn roots in kampen, maar Leon woont Sinds twee jaar zelf in Zwolle. Een mooie brug tussen twee Overijsselse steden. Leon, leuk dat je er bent vanavond voor Dutch Fury. Ja, leuk dat ik er mag zijn. Graag gedaan. Hoe gaat het met jou en met Suicide ja. Profit? Ja, het gaat eigenlijk best wel lekker uh, ja, we met zijn. de band. Zeker, ja. ja. ja lekker bezig de laatste tijd. Het begint echt wel te lopen. Ja. Ja. Hoe staat de band er uh, momenteel voor? Nou, ja, ik merk gewoon dat uh, we regelmatig aanvragen krijgen voor, uh, voor gigs. Uh, we okay. proberen ook gewoon zoveel mogelijk te doen. Uh, uh, ik merk ook wel veel in de, in de omgeving, maar uh, ja, toch wel. Ja, we echt wel uh, de heel Nederland zo uh, gigs gehad. Ja, nou ja, dat is ook goed. Nog alleen, maar, alleen maar beter. Ja. Uh, en uh, Kampen is, is niet per se de eerste stad uh, waar je aan denkt uh, bij metal, uh, maar jullie zijn er al uh, jaren actief. Uh, hoe zou jij de metal scene in uh, Kampen omschrijven? Um, ja, dat is best wel een historie, zou ik zeggen. Dat uh, ja. uh, is goed, dus heb je net ook uh, Robbie gesproken van ja, uh, Bethel. Ja. Uh, die, die komen daar natuurlijk ook uh, vandaan. Uh, die hebben een oorsprong uh, ook daar. Ja. Er zijn nog wel meer bands uh, die, uh, die een oorsprong daar hebben of leden daar hebben. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, ik denk wel een rijke geschiedenis. Ja, toch wel. En, en is de scene in kamp ook echt actief voor, Bijvoorbeeld met, uh, met die lokale bands-optreders uh, of misschien wel initiatieven? Of speelt het zich vooral regionaal af in de provincie? Nou, het is, ik heb wel het idee dat het uh, wel meer kan en dat er wel meer vraag naar is dan, uh, dan dat nu wordt geboden. Ja, toch wel. Ja, ik... Uh, um, uh, Kijk, er zijn uh, er niet zo heel veel jonge, actieve metalbands die in kampen echt uh, opkomen. Okay. Dus dat uh, zou nog wel meer kunnen. Ja, het, het leeft wat meer in Zwolle, denk ik. Want daar woon we ja, nu ook. Ja. Ja, er komen wel meer bands vandaan, zou ik zeggen. Ja, inderdaad. Daar gaan we straks ook inderdaad meer van draaien. Zijn er wel genoeg plekken om waar metal bands terecht kunnen in Kampen überhaupt voor optredens? Ja, we hebben het uh, poppodium met Uiking. Ik ja. weet niet of je dat zegt. Dat nee, dat nee, nee. Nou, nee, dat is echt een, een prachtige, prachtige zaal. Okay. Met een, een goede capaciteit. Er kan ja. er gewoon 400 man in. Oh, Oké, okay, dat is inderdaad. Vriend, en de, ja. het wordt, ik denk ongeveer vier keer per jaar wordt het toch wel georganiseerd. Oké. Okay. Op het gebied van metal. Toch wel. Oké. Okay. Ja. zie het niet zo heel vaak voorbij komen, maar dat is wel uh, fijn ja. om te horen inderdaad. En, en, en oh. uh, is dat uh, de enige plek waar het echt een beetje leeft? Of zijn er meerdere... Uh, als echt mm. een naar uh, podia, dan dat wel. De ja. kampen zelf. Ja. Uh, een nou, je kan natuurlijk ook. zelf wat organiseren. Of uh, in een kroeg als de, de Corner, die hebben we natuurlijk ook. Oké, okay. die doen dat ook wel, uh, showtjes. Ook wel eens wat. Ja. Oké, okay. en uh, wat zou er volgens jou nodig zijn om de scene kampen verder te laten groeien? Of zichtbaarder te maken? Nou, we zijn eigenlijk uh, vanuit de band in samenwerking met het UKIN zelfs mee bezig. Oké. Okay. Uh, ik weet niet of je het Mag bij zien komen vertellen? van uh, het kampensloopvest. Hm. Kampersloopfest? Ja. Oké. Okay. Ja, je er maar op. Juist om, om, om een beetje die, uh, die scene een uh, boost te geven. Ja. En ook uh, naar buiten te laten zien: dit leest hier wel en er is een vraag naar. Ja. Uh, zijn we dus bezig met de band Suicide Profit en, uh, en Tukin om dat festival op te zetten? Oké. Okay. En dat uh, wordt volgend jaar ergens? Ja, ja, 30 mei. 30 mei? Oh, het is al vastgelegd ook. Ja, ja zeker. We, zijn, uh, we hebben de line-up al, uh, al rond. Oké. Okay. Uh, dan kan je daar iets over vertellen of dat nog niet? Uh, we hebben tot nu toe één naam al uh, vrijgegeven uh, op social media en dergelijke en dat is uh, de band uit Leeworden, to Def. Oké, okay, ja, die ken ik. Ja. Ja. ja, ja. Alright, nice. Dus, uh, allemaal goed. En uh, ja, wat? Op wel een boost te geven. Ja, nou ja, ik hoop dat dat uh, inderdaad gaat helpen. Nou, ja. Aan de poppodia ligt het hier in ieder geval niet en aan jullie. Dus dat uh, moet vast goed komen. Ja. Yeah. Eh, tot slot, wat kunnen de luisteraars de komende tijd van Suicide Profit verwachten? Is er nieuwe muziek in de maak? Of komen er nog andere plannen? Of zijn er nog andere plannen? Ja, zijn echt, uh, dus inderdaad nou, het het de zin waar we druk bezig ja. mee zijn. We hebben een uh, nieuw materiaal wat uh, geschreven is en geschreven wordt. En wat uh, ergens opgenomen zal worden. Okay. Dus ik denk dat 2026 een heel mooi jaar gaat worden. Ja, nou, dat uh, hopen we. En uh, dat wens ik jullie allemaal toe. Ik uh, bedank je onwijs voor je tijd. En uh, voor je uitgebreide kijk op de metal scene in uh, Kampen. en Overijssel natuurlijk. Uh, ik wens je heel veel succes met alles wat er komt. Uh, met Suicide Profit. Ja, yeah, thanks. Vanavond. Graag gedaan, dezelfde man, dankjewel. En we gaan uh, natuurlijk uh, nu door naar een.. Um Kampen gaan we door naar de Hansestad en Provinciestad, hoofdstad uh, Zwolle... en de IJsselse Vecht, waar de metal ook erg leeft. Uh, we kennen in deze stad natuurlijk het poppodium Hedon... waar veel metalconcepten worden georganiseerd... maar waar ook veel bands hun thuishaven vinden. We zijn het net al. Zo direct horen we van de band To Destroy hun uitleg over de metal scene in Zwolle. Maar we beginnen eerst met de Melodic Trashcore metalband Spiker. Dat is opgericht in 2009 en invloeden van metalcore, trash en death metal... combineerd met breakdowns en melodische elementen in 2009. In 2010 kwam hun eerste EP Sacred Rage uit en hun tweede EP Spiker EP werd vervolgens in 2013 gereleased en daarvan gaan jullie de track Kill horen. Favoriete muziek elders nooit gedraaid? Play It Loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Standford. Ik ben Mark, ik ben de drummer en leadzanger van uh, To Destroy. Wij zijn een driekoppige band uh, samen met gitarist Melle en bassist Jelle. Uh, wij maken groove metal gemixt met elementen van death, black en trash metal. Van alles en nog wat eigenlijk. Uh, altijd lastig om daar een beetje een label op te plakken. Uh, wij zijn uh, alle drie Zwollenaren en uh, daarom vertel ik even over de metal scene in Zwolle en omstreken. Uh, er is eigenlijk altijd wel een gevestigde metal scene uh, in Zwolle geweest met bands zoals uh, Deadhead, Hamahai, Menschwals, uh, Massive Assault enzovoort. Uh, maar het mooie is dat uh, de Zwollse metal scene de afgelopen tijd flink aan het bloeien is geweest. Uh, er zijn veel nieuwe bands ontstaan, waaronder wij dus... Uh, Hesken, Dan Blanche, uh, Chagor, Argwaan. En dat aantal blijft maar groeien. Er komt telkens meer bij. Dat heel vet is om te zien. Ook met bands, uh, rockbands zoals bijvoorbeeld uh, Money and the Man en Pace Shifters. En ja, in Zwolle zijn uh, eigenlijk voornamelijk twee venues voor uh, metal. Uh, namelijk Hedon, waar wij op 10 januari staan tijdens uh, Hedon Zwaar Nieuwjaar. Uh, Hedon is eigenlijk het poppodium van Zwolle en is de afgelopen tijd heel weer bezig geweest om de heavy programmering, de Hedon zwaar, uh, flink aan te sterken. Dus die maken een, uh, een mooie comeback. En daarnaast is er ook uh, Jack's Music Bar, een heel gaaf rockcafé uh, in de binnenstad waar regelmatig heavy shows staan en nou, een groot deel van ons netwerk ook vaak te vinden is. Uh, en ja, dat netwerk, onze scene is heel erg hecht. Iedereen kent elkaar wel en de bands treden ook vaak met elkaar op. Zo zijn wij uh, bijvoorbeeld goed bevriend met uh, Heske, waar ook de broer van uh, onze gitarist in zit. Uh, en Hama High, waarmee we recent hebben gespeeld. En uh, ook is iedereen vaak bij elkaar te vinden, bij elkaar shows. Uh, als rody of in het publiek of dus bij Jack's Music Bar. En dat houdt het netwerk wel heel erg sterk. En ja, verder heb je ook nog in de wijdere omgeving nog een aantal venues en festivals. Om maar bijvoorbeeld Uckin uh, uh, te noemen in Kampen. Of uh, Wildman Metalfest in Dronten. Dus ja, ook in de omgeving komt steeds meer metal tevoorschijn. En uh, ja, het wordt eigenlijk alles maar beter en alles maar beter. Uh, nou, wij spelen dus met uh, To destroy op 10 januari bij Helenswaar Nieuwjaar. Uh, dus kom vooral kijken als je in de buurt bent. En uh, check vooral ook onze EP-Stagnant. Proetjes! Nee, zei dat mooie Zwolle afkomstig er is de driekoppige To Destroy die je na Spiker hoorde met hun single Sensor Yourself en hun verhaal over de zwolste metal scene. De bandleden produceren een kenmerkende muur van geluid waar ze met zware groove metal en snelle technische riffs doorheen breken. To Destroy's grooves zijn geïnspireerd door diverse genres van thrash en death metal tot tech en black metal. Eind vorig jaar releasen de heren dus hun debuut EP Stagnant. En met het volgende blokje bands blijven we nog even in deze stad... waar ook de progressieve death metal band Hesken vandaan komt... dat ons sinds 2018 voorziet met van een rauwe, compromisloze sound. Sterk geïnspireerd door death metal uit de vroege jaren 2000. Ze hebben zich met grote zorgvuldigheid een naam verworven in de Nederlandse scene... en braken in 2023 door met hun debuutoptreden naast de Nederlandse grootmacht... Changing Tides. Sindsdien zijn ze zowel door publiek als critici zeer goed ontvangen en hebben ze opgetreden met veel, vele veelbelovende bands zoals Nephilim en Bloodbath. Hun debuutalbum Architect of Chaos kan het beste eh, omschreven worden als een mengeling van Opeth, Gojira, Death en Tool, maar dan wel met behoud van originaliteit en com compromisloosheid. Op 25 juli dit jaar dropte de band de nieuwe single New Speak en deze ga je nu van deze heren horen. Het is een um, stam voor... Een bescheiden begin is Zwolle tot hun huidige status... als een van de meest gewilde bands in de heavy metal wereld... heeft De Lane zijn eigen verhaal geschreven... waarbij elk hoofdstuk hen dieper in de schijnwerpers plaatste. Ze begonnen in 2002 als een symfonische metalband... met grote ambities en nog grotere ideeën... onder leiding van toetsenis Martijn Westerholt... en het sublieme zangtalent van Charlotte Wessels... die zich in 2005 bij de band aansloot. De Lane maakte direct indruk met hun debuutalbum Lucidity uit 2006... de singles Frozen en See Me in Shadow... en de uitgebreide toenees die volgden... Deze jonge muzikanten bouwden al snel een reputatie op... voor het neerzetten van een oogverblindende show. In begin 2021 kondigde Martijn Westerholt aan... dat hij Delaine als solo-project zou voortzetten. Kort daarna herenigde de band zich met een volledige bezetting... inclusief de oorspronkelijke leden Ronald, Ronald Landa... op gitaar en drummer Zander Soer. In 2022 werd Diana Lia aangekondigd als hun nieuwe zangeres... en werd ook Ludovico Chioffi als bassist toegevoegd. Je hoorde de reaping van hun vorig jaar verscheen EP... Dance with the Devil. En voor het laatste nummer van deze Overijssel special reizen we naar het plaatsje Dedemsvaart, waar de metalcore band Undawn gevestigd is. Al meer dan 17 jaar brengt Undawn een levendige storm van alles wat met metalcore te maken heeft. Keiharde breakdowns, emotionele tweestemmige zangpartijen en virtuoze gitaarsolo's wisselen ze zich in hoog tempo af. De vier brothers from other mothers creëren een thuis voor hun publiek. In een wereld vol obstakels moedigen hun krachtige teksten je aan om je eigen overtuigingen te doorbreken actie te ondernemen in het leven en je levenslessen met een positieve mindset aan te gaan. De band heeft hun kwaliteit laten zien met optredens in AFAS Live samen met Parkway Drive, Lorna Shore en als support voor While She Sleeps. In 2023 voegde de band een bijdrage voor music support over Rijssel aan. Het fonds heeft ze financiële steun kunnen bieden bij het maken van de videoclip van hun in 2024 verschenen single Dear Son, die je tot slot vanavond hoort. Iedereen bedankt weer voor het luisteren vanavond en alle bands voor hun bijdrage. Dankzij jullie heb ik deze special en hopelijk een mooi overzicht kunnen maken... over de levendige Overijsselse metal scene... dat tal van legendarische bands bevat... en geweldig nieuw talent die ervoor zorgen... dat de metal scene ook in de toekomst levendig zal blijven... voor de jongere generatie metalheads. Volgende week ontvang ik de symfonische metalband... Epinikion in de studio met Play It Loud Live... en vraag ik in alles over hun aankomende tweede studioalbum... The Force of Nature... dat volgend jaar op 6 februari het levenslicht zal zien. Ik heb ook een primeur, dus... die avond, dus vergeet niet te luisteren. En voor nu ga ik eruit met Undawn en mijn laatste woorden horns up and stay metal stay alive, my soul.